Voor voordelige vluchten boekt u ook uw stedentrip op vliegwinkel.nl NPO Radio 1 VPRO OVT Over de onvoltooid verleden tijd Met Michael Citroen Jos ja, Poom. Welkom terug bij het tweede uur van OVT. Straks een spoor terugdocumentaire over een pratende vogel... die niet welkom is en was in Singapore. Maar eerst gaan we praten over de Russische componist Dmitri Shostakovich. En ook al houdt u helemaal niet van klassiek muziek... vermoed ik dat u bijna allemaal dit deuntje van hem kent. Ja, in het totalitaire staatsbestel in de Sovjet-Unie wordt alles... en dus ook de culturele uitgangspunten door de politiek vastgesteld. En dus ook hoe de muziek moet klinken. En nu wordt de Russische componist Dmitri Shostakovich... geboren in 1906 als een van de grootste van de 20e eeuw beschouwd. En tegelijkertijd was hij de componist van het Kremlin. Wie was die man nou precies? Een handlanger van Stalin, een meeloper, een gevaarlijke tegenstander... van hij de stem van het systeem, of juist van het volk. Leo Samema, muzikoloog. Geeft vier lezingen in Leiden nu... over het leven en werken van Shostakovich. En hij is bij ons. Hartelijk welkom, Leo. Dank je. Ja, een van de grootste componisten van de 20 ste eeuw... maar eentje die klassiek klinkt. Ja. Um, Voor de doorsnee, Nou, je moet oren. dat zien vergelijkende wijs. Wij, wij, ja. in de, in de, 40 jaar geleden hadden we naast elkaar een grote groep avant-garde-componisten... Stockhausen, Boulez, Ligeti... en je had Shostakovich. En Shostakovich hield eigenlijk vast aan een manier van componeren... Hij was er zeker niet de enige, hoor, maar het, hij is een beetje symbolisch daarvoor geworden... aan een manier van componeren die in de 19e en begin van de 20e eeuw... populair was. Namelijk expressief, romantisch, grote symfonieën, lekkere melodieën... Uh, uh, ritmisch, uh, schwoenvol, uh, aansprekelijk... Nou, ja, allerlei... Elementen die bij het grote concertpubliek uh, zeer gewaardeerd worden. Ja, geen Stravinsky. Uh, zelfs nee, geen Stravinsky. Het, het, je, het je merkt gewoon het verschil bij, uh, um, bij Sjostakovits lopen de ritmes allemaal strak in het gareel. En bij Stravinsky struikel je over je eigen tenen. Ja, dat is om het dus, te dansen. Dus gewoon klassieke muziek, zoals wij allemaal gewone mensen denken, zoals ze ooit bedoeld, is, Zo. namelijk wat je mee kunt neurien. Ja, wat je mee kan neurien. Dat, dat, dat, dat, dat is een beeld dat in de jaren 60 en 70 heel veel. Componisten uit het avant-garde tegen de Haarne-streek, want die vonden dat dat niet kon. Ja, dat is natuurlijk gestoord als je zo ouderwetse muziek schrijft... van een andere tijd. Je moet vooruit. En Shostakovich is ook zo begonnen. Dat het, het aardige is dat toen in 1917 de Sovjet-Unie werd ingesteld de Federatie van Sovjet-Republieken, want dat waren er een heleboel bij elkaar. Toen was het idee van Lenin al van meet af aan... bij een nieuwe staat hoort nieuwe muziek. En je moet je dus voorstellen, zolang Lenin nog leefde... en eigenlijk nog een paar jaar na hem, dus grofweg een kleine... de eerste tien jaar van de Sovjet-Unie, waren er op de kolgozen... waren allerlei muziekinstellingen, waar eh, elektronische muziek... en avant-garde-experimenten. En ik weet niet wat allemaal niet ondernomen werd... want die nieuwe muziek hoorde daar ook thuis... Breken ja. met het verleden en dus... Breken ook. met het verleden, dus breken met de bourgeois-muziek... met de bourgeois-cultuur betekende automatisch... dat je dus iets totaal nieuws ja. moest ondernemen. Maar iemand moet op een gegeven moment wellicht in de gaten hebben gekregen... dat je met allemaal avant-garde en experimenteren de mensen niet op de banken krijgt. Nou, je niet alleen op de bank krijgt. Wat, wat vervelender was natuurlijk... die mensen werkten van het, de, de eerste zonnestralen... tot de laatste zonnestralen. En dan waren ze dood en doodmoe. En dan gingen ze vervolgens gingen ze dan met z'n allen cultuur leren of cultuur genieten en werden ze met eh, knarspiepboem eh, in contact gebracht. En wat het gevolg ervan was, is niet of ze het wel of niet interessant vonden, want dat is nog heel goed denkbaar, maar dat het de economische output niet verbeterde. En het hele land was zeker na de Eerste Wereldoorlog gebaseerd op het feit dat er moest rendement komen, er moest van het land voldoende om te eten zijn voor een hele natie. Die de maar, de, maar, en maar, muziek kon maar, daarbij helpen. Maar. En muziek, men ging ervan uit dat cultuur in het algemeen... Daarbij uh, moest uh, de uh, ja, de mens, Even heel kort. Ja, ik begrijp het niet helemaal. Het hielp niet. Moeten we ons voorstellen dat die mensen. dat ze dan de hele dag op het land gewerkt hebben. dan moeten ze nog Jos Jacobits. of iets gelijkbaars aanhoren. en zijn ze zo moe. dat ze zo slecht slapen. dat ze de volgende dag niet meer hard kunnen werken. Nee, maar dat ze in ieder geval. als ze dat soort muziek zelfs in de fabrieken zouden horen. of als dat uh, uh, uh, uh, in de pauzes. Uh, van het landwerk uh, uh, gedraaid zou worden. gesteld dat. dat het ze absoluut niet. op een. laten we zeggen. in een, in een vrolijke. Uh, positief denkende toekomst stemming bracht. Dus die avant-garde weg... Ja, ergens uh, de... in de jaren twintig is men gaan merken. Kijk, de vrijheid hield in, zoals Lenin ze ook voorstelde... dat er overal organisaties waren die zich met kunst en cultuur bemoeiden. De Sovjet-Unie was, en in Rusland is dat wat minder nu... maar de Sovjet-Unie was in ieder geval een land van verenigingen. En elke denominatie had zijn eigen vereniging. En binnen die verenigingen had men zijn eigen regels. En als je daar lid van was, dan moest je je aan die regels houden. Als je, je niet aan die regels hield, of dat nou regels van avant-garde waren. of regels van uh, hele ouderwetse, uh, laten we zeggen, volksmuziek. of met elkaar tradities volgen, dan werd je geroailleerd. En um, wat er dus gebeurde, is dat langzamerhand die, die verschillende verenigingen gingen elkaar bestrijden. Dat moet ergens zijn gebeurd in het midden van de jaren twintig, na de dood van Lenin. Dat langzamerhand het besef indaalde dat die, die chaos die er in de cultuur heerste. van iedereen doet maar en iedereen klomt het maar samen in clubjes. Dat moest afgelopen zijn, dat, dat, dat levert niks op. Dus is er dan een opperste Sovjet die op een gegeven moment ja. gaat beslissen... zo ja. moet muziek klinken? Ja, er werd op een bepaald moment waren, werden al die clubs werden opgeheven. In 1932 was dat eigenlijk pas echt het geval. Maar daarvoor merkte je al dat er eigenlijk twee uitersten waren. Er was aan de ene kant een vereniging voor kwarttoonmuziek... en een vereniging voor experimenten. En dat was de jaren dat Theremin zijn Vox uitvond... het eerste elektronische instrument van de 20e eeuw dat we kennen. Dus dat was de ene club. En aan de andere kant had je de Vereniging voor politarische Volks... En, die, en dat soort verenigingen merkten dat enorme grote massa's arbeiders en boeren met elkaar zingen en dansen wel leuk vonden. Dus is het, die kregen gewoon de tijd. Vanaf de jaren 30 is het de bedoeling dat alle muziek gaat klinken... als iets vrolijks waarbij de massa... Ja, nou de, dat, dat, dat been duurde been. heel even voordat dat indaalde. Wat er in eerste instantie gebeurde, is dat men een, het ging politiseren. In 1932 werden al die verenigingen opgeheven... en werd er een centrale organisatie opgericht: het Orgcomitet. En dat was een organisatie die eigenlijk maar één taak had... namelijk de cultuur in te zetten voor de Sovjetzaak. En dat werd gedaan als een vorm van ja, marketing... Ja, en, en, en hoe past Shostakovich hierin? Nou, die paste daar toen niet in. Maar hij was wel de meest succesvolle componist van de jongste generatie. hij was elf toen de revolutie uitbrak. Had het grootste deel van zijn kostorm in de jaren direct daarna. In de jaren van experiment en alles mocht en alles kon. De belangrijkste avantgardisten waren inmiddels het land ontsnapt. Stravinsky en Prokofjev. Prokofjev zat in Frankrijk en toerde de hele wereld rond. Stravinsky zat in Zwitserland en daarna in Frankrijk... en toerde de wereld rond. Kortom, die hadden ze niet. En eigenlijk was er in het eigen land maar één echte hoop op de toekomst. Dat vond iedereen. En dat was Shostakovich. En die kwam dus in 233 ook nog aan met een opera die zo een negatief, donker, duister de zelfkant van de maatschappij Kijk laat zien. Beth, Lady dat? Macbeth van Matensk had daarvoor al in de jaren twintig... een opera geschreven, De Neus, die één grote politieke satire was. Met beide... Dat kon niet meer. Nou, maar Met beide had hij gigantisch succes. Toen Lady Macbeth in première ging in 1934... werden er in twee jaar tijd werden er een paar honderd voorstellingen... in verschillende operahuizen van gegeven... Dus enorm veel succes. En vervolgens ging Stalin er een keer heen, want hij dacht... als zo'n succes is, moet ik zien wat het is. <laughs> en die schrok zich helemaal de Dat en Dat doen even... we niet meer. En de volgende dag stond er in de krant he, chaos in plaats van muziek. Dit mag niet meer. Dit kan tot ernstige situaties leiden. Voor Dimitri een probleem dus. Dimitri ging vervolgens met zijn koffertje bij de voordeur zitten... en wist hij kon elke dag opgehaald worden. En, um... Iedereen die iets in de muziek vanaf dat moment ook betekende... moest zich houden aan de regels van sociaal realisme. En dat hield er eigenlijk in, als we het nou heel simpel zetten... het idee dat de Vijfde symfonie van Beethoven heeft. Het begint dramatisch, maar het eindigt triomfantelijk. Dat okay. beeld moet je hebben. En dat triomfantelijke moet dus toe leiden dat mensen na de concerten... of als ze dat gehoord hebben, dat ze echt in rijen, in slagrijen... de zaal uitkomen en denken, jotem, we gaan er tegenaan. En is dat uh, het resultaat van uh, Anders Denken voor Shostakovich... is dat de Vijfde symfonie? Dat is de Vijfde symfonie. Laten we heel even een klein stukje ja, luisteren. oké, okay, ja. Ik las ergens, dit is de, de Russische beer, uh, alles. Uh, maar eigenlijk is het ook tegelijkertijd een beetje nog kritiek opstaan. Nou, ja, het, het, het, het probleem bij Shostakovits is... dat moeten we ons goed realiseren in een totalitair systeem. Je had maar een paar keuzes. Je kon met het systeem helemaal meegaan, dan was je safe... Je kon je helemaal tegen het systeem keren. Dan was de kans dat je ergens in, de, de, de, uh, in Siberië terechtkwam... of dat... desnoods zoals Mosseloff gewoon gefusilleerd wordt. Want zo was Stalin wel. Tegenstanders moesten uit de weg geruimd worden. En er was een tussenweg. En die tussenweg is dat je versluierde wat je werkelijke bedoeling was. Dus dat je gehuld als een sociaal realistisch werk kritiek levert. zou zou het kunnen noemen uh, ironische distantie. Dus dat betekent dat je in het stuk dingen inbouwt, die door de opperste Sovjet niet verstaan werden als zodanig, maar die de gewone burger in de straat wel begreep wat hij bedoelde. Want ik, ik begrijp dat die Vijfde symfonie dat is dan een goedmakertje, dat Stalin zelfs in zijn eentje geloof ik op het Kremlin daarnaar zit te luisteren ja. en uh, dol ja. enthousiast is. Precies. Maar de gewone Russische burger herkent in die, die ironische Die hoort daar deuntjes distans. in en die hoort daar uh, uh, uh, gestamp en mars in met allemaal verschrikkelijke dissonanten, waarbij uh, uh, Stalin dacht van ja, maar uiteindelijk eindigt het triomfantelijk in een groot geschal, dus dat mag, dat is prima, dat willen we. Helemaal zoals het en uh, Shostakovich later zegt nee, dit is helemaal niet het bedoeling, dit is, dat ding is voortdurend, het is wrang, het is duister, er zitten heel veel scherpe klanken in uh, en dat is bedoeld om een kritiek te leveren, verholen weliswaar. Op het systeem. Ja. En, en daarmee wel... redt hij het dus nou, hij jarenlang. Heeft, hij heeft dat steeds meer verhevigd. In de loop van de jaren gaat hij, dus, doppert hij letterlijk tussen de twee uitersten. Zo nu en dan geeft hij het systeem een handje. Dan schrijft hij filmmuziek, theatermuziek, leuke dingetjes. Uh, die wals die we net hoorden. Ja, van, wat is hè? dat dan? Dat die, is gewoon die jazz lichte muziek. Uh, die jazz -suite, dus dat is lichte muziek. Lichte muziek was in principe uh, een manier om geld te verdienen. Dat maar lichte was... muziek voor het Kremlin. Muziek, lichte muziek voor het Kremlin, voor de top, die hielden ook stiekem wel van jazz. Die hielden ook wel van, uh, van aangename dingen. Het waren lekkere melodieën. Dus het een van de meest commerciële deuntjes die er nu is, toch uit de klassieke muziek? Is in principe geschreven als Om den Brode. Hij moest natuurlijk geld verdienen. En vergeet niet, je verdient alleen maar geld als je opdrachten krijgt vanuit het systeem. En opdrachten vanuit het systeem, dat, dat kon dus uh, ballet zijn... dat kon film zijn, dat kon van alles zijn... maar opdrachten uit het systeem hield automatisch in... dat je je daarin moest conformeren. En dan zette hij zich in zijn andere muziek... symfonieën en strijkkwartetten, al dan niet verholen... zette zij af tegen het systeem. Want ik begrijp dat hij ook tegelijkertijd... al die tijd dat hij eigenlijk... Hè, hij is de man die daar zit. Ja. Uh, Stalin, Gustav en, en, en Bresnev, Bresnev overleefd. Die, ja. uh, zijn kompanen die in het westen zitten... de Rachmaninovs, uh, noem ze maar op, daar heeft hij contact mee geloof ik hè nou, weinig. Hij had grote bewondering voor Stravinsky... maar hij mocht dat dus niet uiten, want ja. Stravinsky was weggelopen... en was typisch iemand die in de valkuil van het, van het, van het formalisme was gevallen... van, dus van de bourgeois-kunst. En dus moest hij in officiële speeches, ook in Amerika... fel uithalen tegen Stravinsky. Dat deed hij niet zelf, dat werd voor hem geschreven. Okay. Hoe, hoe, hoe weten we eigenlijk... heeft hij zelf ooit teruggekeken op zijn eigen leven... en, en komen we daar iets te weten over ja. hoe hij over die 70, 60 jaar... 50 ja. jaar min of meer meelopen heeft nou ja, gedacht? Precies. Hij heeft uh, uh, nog voor zijn dood, heeft hij, naar het schijnt, interviews afgegeven aan Solomon Volkov. Die, op basis daarvan, een boek heeft geschreven: Getuigenissen. Memoires van de componist. Die. Toen dat boek uitkwam werd daar door iedereen overgevallen. In het Westen en in de Sovjet-Unie als dit kan niet waar wezen. En dat, zo kennen we Shostakovits niet en dit is een en al leugen. Toen kwam na de val van de muur... kwam de correspondentie van Shostakovits met zijn beste vriend... Isaac Glikman kwam boven water. En daar schreef hij aan Glikman precies dat allemaal. Okay. En toen ontdekten we langzamerhand steeds meer brieven. En steeds meer ook herinneringen van mensen die hem goed gekend hebben. En die vertelden en bevestigden eigenlijk tot op heden dat alles wat Volkov daar zegt in principe juist is. Niet altijd feitelijk juist is, ik bedoel met data of wat dan ook niet, maar in principe juist is. En daardoor weten wij nu dat er dus eigenlijk twee Shostakovichs waren. De buitenwereld en zijn eigen innerlijke wereld die die voor een ander zoveel mogelijk verholen hield. Leo, dank um, je wel. Je geeft lezingen hierover in Leiden. Je hebt een serie van... Het zijn eigenlijk twee avonden. Vorige week was er één en morgenavond is de tweede. Kunnen mensen daar nog naartoe? Ja, iedereen die wil naar het Laktheater. Het is gewoon vrije entree. Het is een onderdeel van het Studium Generale. Laktheater is in het Kleveringhuis in Leiden. En die kunnen daar gewoon aanschuiven. Leo samen over Sostakovits. Dank je dat je hier was. Het spoor terug. Ja, vandaag in het spoor terug de turbulente levensgeschiedenis van een pratende vogel. De kleine soorten Java mina werd in de jaren 20 vanuit Indonesië geëxporteerd als exclusieve zangvogel, maar wordt tegenwoordig in Singapore gezien als een ware stadsplaag. Aan de hand van oud archiefmateriaal reconstrueerde fotograaf Anaïs Lopez zijn geschiedenis. Waar de moeizame relatie tussen mens en dier samenkomt. De gevolgen van stedelijke ontwikkeling. En de positie van de vreemdeling. Samen met Laura Stek maakte Anaïs Lopez de documentaire... De Migrant, een vogel op de vlucht. Gebaseerd op het waar gebeurde vogelverhaal. Ik ben bij Amokyo 31, blok 302. Het is een vrij steriele wijk... Witte flatgebouwen met gele tintjes. Er is niemand op straat, behalve twee oudjes die daar in de hoek in slaap aan dommelen zijn. Ik hoor in de verte een paar mina's schreeuwen. Het is complete stilte verder. Hier heeft het dus plaatsgevonden. Dit is de plaats van het edict. Een aangeharkte buitenwijk in Singapore. Vroeg in de ochtend rijdt een aantal wagens met dikke gele buizen de straat in... Ze stellen zich op onder de grootste bomen en spugen een dikke stinkende damp. Al snel klinkt de eerste doffe klap. Daarna volgen er meer. De kleine diertjes vallen één voor één gedrogeerd uit de boom. Ze proberen hun vleugels voorzichtig te bewegen, maar komen niet meer van de grond. En dat is precies de bedoeling. Welkom in Singapore waar alle ongewenste factoren in de openbare ruimte worden geëlimineerd. Ook vogels die te hard zingen. Ah! Ah! Zoiets, maar dan misschien nog wel harder. In Singapore zijn ze een pest species. Een plaag, ongedierte. Zo worden we gezien. Miners, als ze gather in numbers, zijn ze heel noisy. Alleen omdat we te hard zouden zingen. Het gaat hier om de java mina... Een kleine zwarte vogel met gele bootjes, een onstuimig kuifje en een scherp keelgeluid. Iedereen in Singapore kent hem. En hij wordt intens gehaat. En dat terwijl hij aan het begin van de 20e eeuw nog heel geliefd was. Wat is er gebeurd? Going to China town or this is India? Fotograaf Anaïs Lopez raakt in 2012 gefascineerd door het levensverhaal van de vogel... als ze voor een opdracht toevallig in Singapore terechtkomt. Ze treft een hypermoderne, extreem gecontroleerde metropool. Er is geen propje op straat te vinden. Iedereen loopt in het gareel. En overal staat er boetes van wat je moet betalen als je iets verkeerd doet. Een hele grappig is in de metro toen ik hier naartoe kwam. Daar mag je geen durians meenemen. Die stinken te veel. Anaïs reist vanaf het futuristische Shanghi Airport... langs strakke wolkenkrabbers en blinkende winkelketens... naar de oude wijk Little India. Een van de weinige plekken waar nog chaos heerst. Dit voelt heel anders. Geurige bloemen, vrouw en sari. Ik ruik kardemom, kaneel, verse bloemen, kokosnoot. Er is een soort ceremonie gaande. Niemand die zich aan de stoeplicht houdt. Iedereen rent er dwars doorheen. Ze neemt haar intrek in een klein pension... waar ze met haar jetlag als snel in slaap valt. Tot ze gewekt wordt door een snerpend geluid. Ze loopt naar het raam en hoort het geluid opnieuw. Dan verschijnt er een kleine zwarte vogel in het kozijn. En hij liep zo een beetje bij de hand binnenwandelen. wandelen. Dat echt iets van een balletdanser. Hij liep met een soort klasse. Zo kom ik een beetje arrogant... Hij schreeuwde eigenlijk zo hard dat ik dacht, er is iets mis met dat vogeltje. En het leek alsof hij iets tegen me wilde zeggen. En toen ben ik met hem meegelopen. Anaïs volgt hem door Little India. Ze duikt hem achterna de kleine straatjes in... wandelt net als hij tempels in en uit... en wacht rustig als hij zijn hoofd in de prullenbak stopt. In tegenstelling tot andere vogels lijkt hij behoorlijk aangepast op mensen. Zo werpt hij zich, net als iedereen, in de benenhectiek van de spits... en steekt keurig drippelend het zebrapad over. De eerste wandeling die we maakten, bleef hij vijf uur lang naast me lopen. En af en toe vloog hij wel weg, ging hij op zo'n airco-paneel uh, zitten. Dan keek hij me weer aan en dan liepen we samen weer door. En op een gegeven moment uh, had ik heel erg trek in een kopje koffie. Dus we zijn in een heel leuk India-Chinese toko gaan zitten... En toen zat hij... Hij, stond, hij is eigenlijk gesprongen op mijn tafeltje. En hij keek me zo aan. En op een gegeven moment, uh, wat altijd in Singapore zo is... is dat je overal kranten hebt liggen. En daar was het straight times. Anaïs slaat de eerste pagina open... en ziet een enorm portret van de vogel die naast haar zit. Daarboven staat de kop. De nieuwe terrorist van de stad. De nieuwe terrorist. Een terrorist. Kan je het je voorstellen? Zie jij een afschrikwekkende geweldpleger als je mij ziet? Bommen, granaten, kalasjnikovs? Ik weet nog steeds niet hoe het zover gekomen is, maar ik kan je wel mijn levensverhaal vertellen. Het is geen vrolijk verhaal. Dat zeg ik er direct bij. We zijn migranten. Uit Java. Daar begint het. Het is allemaal echt gebeurd. Ja, echt. Ik ben niet gek. Ik ga niet vijf jaar lang achter een vogeltje aanlopen die niet, die niet kan praten. Anaïs heeft gelijk. De java-mina kan praten. Ironisch genoeg is het een eigenschap die hem zowel geliefd als gehaat maakt. Tududu, tududu, tududu, tududu. Dit is bioloog en muzikus Thijs van Vuren... die heel goed vogels na kan doen. Nee, ik weet van de mina dat hij een spreeuwachtig is. In die familie zit al de drank tot kopiëren, dat zie je bij onze spreeuwen. Maar hij heeft nog eens een extra uh, skill. En die extra skill is dat hij ook nog eens mensen kan kopiëren, wat de spreeuw niet kan. Dus hij is eigenlijk ja, een evolutionair stap verder... dan de spreeuw die wij hier hebben. Het is echt een evolutionaire strategie om dingen te kopiëren... van andere soorten, van andere geluiden... om op die manier aantrekkelijker te zijn. Als hij dan wat gekke dingen erbij doet, dan krijgt hij extra attentie. Van, wow, dat is een mooie intro improvisatie. Weet je Net als een nieuwe band die je ontdekt, dat die opeens heel interessant is. Dus dat maakt een mannetje interessanter voor het vrouwtje... Uh, waardoor hij uh, ja, meer nakomelingen uh, kan krijgen. En het maakt de mina ook interessant voor de handel. Aan het begin van de 20e eeuw wordt hij ontdekt door Indonesische handelaren die wel brood zien in de kleine vogel. De zangvogelwedstrijden zijn sterk in opkomst. En de Javaanse mina staat erom bekend prachtige klanken te produceren in zijn oerwoud. We leefden op de Indonesische archipel in de dichte tropische bossen van Java en Borneo. We bouwden nesten in de Jati-bomen... omgeven door acacia's, orchideeën en Raflesia's. We vlogen naast de Javaanse neushoorn... stoeiden met gibbons en vluchten voor vliegende vossen. Maar op een dag werd onze rust verstoord. Er trokken groepjes vogelhandelaren het bos in... met touwen en kooien. We werden gevangen genomen en naar de haven gebracht. Vandaar werden we verscheept. Iedereen ging een andere kant op. Na een eindeloze boottrip kwam ik in eerste instantie terecht... in Engeland, Londen. Vanaf de jaren dertig duikt het beestje op... in verschillende kranten en tijdschriften. Dat blijkt als Anaïs na de eerste ontmoeting met de Mina... besluit het archief in te gaan... waar ze zowel Britse als Singaporese kranten bewaren. Ik ben naar de National Library gegaan. En daar, op de 11e verdieping, ben ik gaan vragen of ik de archieven in mocht. Uh, dat kon niet 1, 2, 3, dat mag je niet zomaar in. Je mag vier artikelen per dag inkijken. En je moet je paspoort, je gegevens, alles, door. Wordt helemaal, je wordt helemaal doorgelicht. En toen ik eenmaal daarin mocht, ben ik echt met van die oude microfilms... Uh, in een donker kamertje gaan zitten. Ik heb een hele archief opgezet en dit is nog nou, ik denk 10% van wat ik allemaal heb gevonden. Maar dit zijn echt harde bewijzen. In de oudste krantenberichten wordt de Java Mina bejubeld. Zo is er een artikel uit 1955 met de kop... ...ware zangvogelboom over de lucratieve handel in kooivogels. De Java Mina is het summum onder de zangvogels, stelt de schrijver. Anaïs besluit een vogelzangwedstrijd te bezoeken om te zien of er nog steeds mina's te horen zijn. My name is Farin, and I have about 150, 200 to 200 birds Daar ontmoet ze een van de juryleden. Hij beoordeelt de zebrafink. vink does it work? Oké, competition: we have to listen to the sound, different sound of birds. We have to find a nice melody. So it must be clear en long. Did you know that miners yeah. used to be also birdcaged? Uh, I didn't know that. Birds. I didn't yeah. know because I'm not into miners. Tegenwoordig doen de minas niet meer mee. Yeah, Het jurylid is niet erg over ze te spreken. Uh, a lot of us we don't like the the voice of the miner. As you can hear that that is a minor. They have one same sound. Keel, And they always fight. Miner like to fight. They really love to fight. We zijn vies, agressief en we zingen lelijk. Is dat wat ik dit jurylid hoor zeggen? Inmiddels ben ik gewend aan die kritiek. Maar de eerste keer kwam het heel hard aan. Eenmaal in Londen aangekomen werd ik verkocht aan de aardappelhandelaar John Luthman. Iedere dag zette hij zijn kraampje op bij Esther Park Avenue. In de eerste jaren had ik heel veel succes met naoorlogse klassiekers als... Pop Goes the Weasel en All the Nice Girls Love a Sailor. Passanten bleven staan om te luisteren. Ik was een ware buurtberoemdheid. En de aardappelhandelaar was blij met de winst. Na een paar jaar slaat het om, zo leest Anaïs in het archief. Ze pakt een print van de Engelse krant erbij. De kopluid van de Free Press Monday, nove November 3 in 1958, the minor bird of Esther was convicted the other day of being a nuisance. Het staat er echt. De Java mina van de heer John Lutmer wordt veroordeeld tot een boete van 44 pond vanwege zijn harde keelgeluid. Ik werd aangeklaagd. Gedaagd voor de rechten. De klacht kwam van de omwonende hoedemaker Clifford Blackmore. Hij en zijn medestanders vonden dat ik te hard was gaan zingen. Te vals. De een maakte een vergelijking met, ik citeer, piepende lemmen. De ander vond mijn zang eerder klinken als... krassende messen op borden. Kortom, niet erg vleiend. Calm yourself, take up yoga. Uiteindelijk besluit de chairman dat hij echt ja, een verkeerde geluid produceert. En dat Lutmer zelf een boete moet betalen van 44 pond. John Lutmer kon de boete niet opbrengen. En dus werd ik verkocht aan Sir Alan Rose. Hij zou de nieuwe officier van justitie in Singapore worden. Ik reisde met de lange weg terug naar Azië... en kwam terecht in een chique villa-wijk in het oude centrum van Singapore. Eenmaal aangekomen in de haven keek ik mijn ogen uit. Singapore bestond destijds grotendeels uit mangrove bossen en rubberplantages. Maar er waren ook mooie boulevards met prestigieuze gebouwen... waarin het Engels, het Mandarijn, het Tamiel en 23 andere talen handel werd gedreven. Naast de tempels en de opiumhuizen flaneerden opzichtige prostituees. De zon en de nieuwe omgeving maakten ook dat ik inspiratie kreeg voor nieuwe deuntjes. Ik zong ze vanuit mijn kooi in Sir Alan's Villa. Maar toen het deurtje op een dag open stond, rook ik de vrijheid en ben ik naar buiten gevlogen. Sir Ellen zet een grootschalige zoektocht op. Hij looft een beloning uit voor de vinder. Ellen was heel bedroefd. En die heeft wel 50 dollar uitgereikt voor degene die hem terug zou vinden. En daar zijn drie artikelen over over zijn vermissing. 50 dollar beloning aangeboden door Sir Ellen voor Huisvogel. Staat inderdaad in het artikel te lezen. De Mina wordt uiteindelijk gesignaleerd in een ander deel van de stad... en naar zijn baasje teruggebracht. Op de bijbehorende foto houdt Sir Ellen zijn zwarte vogel... liefkozend naast zijn wang. Hij is aan het praten met Mina hier. Ze is echt een portret van ze. De Mina is terug in zijn kooi. Maar niet voor lang. Want er komen grote veranderingen aan voor Singapore. En dus ook voor de Mina... Het verklaart zich in 1963 onafhankelijk van het Britse Rijk... en in 1965 ook van Maleisië. Mijn Britse baasje Sir Alan Rose... had hier na de onafhankelijkheid niets meer te zoeken. Nadat hij zijn koffers had gepakt... Werd ik vrijgelaten. Het ga je goed, fluisterde hij nog. Ik wist niet waar ik heen moest en vertrok uiteindelijk richting de Tangalin-barakken. Daar ontmoette ik de kraaien. Zij waren toen al de outcasts van de stad. Vanaf de jaren veertig waren ze ingevlogen om de koffieplantage schoon te houden, maar omdat ze de rupsen smaakloos vonden, hebben ze de plantage zelfs snel verlaten. Ik wist toen nog niet dat het kraaienleven ons voorland was. Vanuit de buitenwijken zag ik de stad in een paar jaar tijd enorm veranderen. Er doemde een indrukwekkende skyline op... Onder de dwingende en bezielende leiding van aardsvader en premier Lee Kuan Yew... groeit Singapore in rap tempo uit tot een mini-welvaartsstaat met een sterke economie, een goed werkend overheidsapparaat en een heldere stedenbouwkundige structuur. Singapore be one of the few places in the world where a statutory board satisfactorily completed everything it set out to do in its first year plan. Singapore had een mooi stadcentrum, een Engels-koloniaal stad met shophouses. En een haven. Dit is Kees Christiaanse. Architect en nog leraar aan het instituut van stedenbouw... in Zürich en Singapore. Maar het had ook heel veel slums. En uh, Lee Kuan Yew, de oorspronkelijke premier... wat hij gedaan heeft, dat is die slums heel snel opruimen... tegen de zin van de lokale bevolking in. Maar hij heeft dus rigoureus uh, een aantal... Uh, tropische bomen meers neergezet, zeg maar nieuwe stadsdelen ontwikkeld. By far the most stimulating and exciting is the far-reaching scheme to rebuild a new city on the site of the old dilapidated buildings and unhealthy slums. This is how the new Singapore will look. Multistory blocks of apartment houses, commercial houses, restaurants, hotels, theaters, shopping centers and markets. Singapore is acquiring the one hallmark of a great civilized community. Magnificent buildings plus comparable workers' housing. De stad maakt een enorme ontwikkeling door in die periode. En dat heeft ook gevolgen voor de mina. Hij plant zich lustig voort en past zich wonderwel aan aan de nieuwe stedelijke realiteit... En dat doet hij tot verdriet van veel Singaporese burgers, ook in zijn zang. Bioloog Thijs van Vuren beschrijft de wrange paradox. Kijk, zo'n vogel, die is van nature, leeft hij in een oerwoud. De geluiden in de stad zijn vaak anders dan de geluiden in de natuur. Uh, en wat ik denk, is dat hier sprake is van co-evolutie. De mina, die kopieert klanken uit zijn omgeving. Dat is zijn strategie om aantrekkelijk te zijn. Maar als hij in een omgeving opgroeit... Waar verkeer is, waar industrie is, waar vrij veel herrie is, dan incorporeert hij dat ook in zijn zang. Dus zijn zang evolueert eigenlijk mee met de evolutie van de stad. De technologie van de stad die zorgt er ook voor dat hij verandert. Vogels in een stad die zingen ook 8 decibel harder dan vogels in een bos. Hoe komt dat? Ze moeten gewoon over de herrie heen kunnen zingen. Want ja, als ze niet over de herrie heen zingen, dan worden ze niet gehoord. Dus uh, wat ik me voorstellen kan, is dat de mina in een stad opgroeit, jonge mina's. Daar helemaal gewend zijn aan veel herrie. Dus ze moeten het volume verhogen. En ze kopiëren uh, omgevingsgeluiden. Omdat op die manier hun zang verrijkt kan worden. En ik kan me voorstellen dat daar onplezierige geluiden uitkomen. Dat het niet de traditionele zingende vogel is. Maar dat het de vogel is die uh, ja, een na probeert te doen. Ik had heel erg het gevoel dat hij heimwee had. Kan een vogel heimwee voelen? Uh, vogels die kunnen ongelukkig zijn, maar dan stoppen ze meestal met zingen. Dus ik kan me voorstellen dat de mina zou stoppen met zingen... als hij heel erg ongelukkig is. Maar ik kan niet in het hoofd kruipen van de mina... om hier antwoord op te geven. In Londen was ik inderdaad ongelukkig. Niet zo gek als je van de prachtige regenwouden... in een onbekende stad wordt neergezet. Maar hier in Singapore heb ik me geprobeerd aan te passen blijkbaar niet op de goede manier. Het is niet makkelijk om het goed te doen in Singapore. Architect Rem Koolhaas schreef in 2010 een essay getiteld... Singapore Songlines. Daarin beschrijft hij Singapore als een stad die geregeerd wordt door een regime... waar alle ongelukjes en willekeurigheden worden uitgesloten. Als er chaos is, is het geautoriseerde chaos. Als het lelijk is, is het ontworpen lelijkheid... Als het absurd is, is het met opzet absurd. Zelfs de natuur is volledig geconstrueerd, zo schrijft hij. Kees Christiaanse. Nou ja, als, je, als je op het gebied van flora en fauna praat... kijk, als je niks doet in Singapore... dan uh, krijg je dus meteen uh, na een tijdje tijgers, uh, pythons en cobra's in je tuin... En uh, dat willen de mensen dus niet. Wilde beesten die zijn niet gewenst en gevaarlijke vegetatie en gevaarlijke insecten al helemaal niet. Dus wat gebeurt er? Alle groengebieden die worden één keer per maand uh, bespoten om uh, ongedierte te doden. Dus moet je nagaan, uh, zoals wij een uh, slaapkamer, laten we zeggen, van muggen ontdoen daar wordt daar een hele stad van muggen ontdaan. Er zijn veel planten die hebben in de tropen een kelk en daar blijft het regenwater in hangen. En daar ontstaat die denken. Dus er zijn duizenden mannetjes met een prikker die bloemen doorprikken elke dag om het water eruit te laten lopen door de hele stad. Even om de maat van controle en organisatie te illustreren. Terwijl de controle op de flora en fauna in Singapore steeds groter wordt... vermenigvuldigt de mina-populatie zich in rap tempo. Onze gemeenschap groeide en groeide... en we verlieten de barakken op zoek naar voedsel in de stad. We namen onze intrek in de groene wijk. De kraaien hadden nog gewaarschuwd. Binnenkort wordt het oorlog. Ze komen achter ons aan. We lieten ons niet ontmoedigen en dachten... zo erg kan het toch niet zijn... We waren immers ooit die geliefde vogel. Maar het viel niet mee. Op het moment dat Mina anders gaat zingen, gaan mensen klachten uh, indienen. Bij de overheid, bij de EVA. En dan zie je dat er uh, steeds meer plannen zijn om hem uit te roeien. Om hem te vermoorden de afgelopen vijf jaar heb ik een heel archief opgezet. Van, uh, dit zijn alle klachten die in, in een jaar tijd komen van de mina. Dat is een heel pakket over uh, mensen die klagen over hoe die zingt... en over dat ze te veel geluid maken om te kunnen slapen. Zo leest Anaïs over de klacht van een schrijver die zichzelf victimized noemt. Hij klaagt over het enorme kabaal van de vogels en de bergen vogelpoep... Zijn tot voor kort nog glanzende BMW heeft permanente schade opgelopen... door de witte massa. Of de huisraad misschien kan helpen dit probleem op te lossen? Of de overheid? Het is in de jaren tachtig dat de sfeer echt grimmig begint te worden. De voorspelde oorlog kwam eraan. Het is ook de periode dat we onze bijnaam krijgen... die van stadsterrorist... Een <laughs> nieuw terrorist van de city. I would say so. Yes. Dit is meneer D. Hij wil anoniem blijven. Meneer D hoort bij de zogenaamde Singapore Gun Club. Anaïs komt de club op het spoor als ze leest dat zij verantwoordelijk zijn voor het afschieten van zowel kraaien als mina's. Sluit je aan bij de Singapore Gun Club om de spanning en sensatie van vrij schieten te ervaren, staat er op hun website. This is a Benelli M2. It's a semi-automatic. Okay, it's real bullets. Yes, yes, definitely. the The rounds are these rounds are actually for for birds. And now you're gonna shoot them, or you're gonna wait for your colleagues? No, uh, once I see them, I'll shoot them. I will not wait. Okay, you can't wait. No, you can't wait. De club bestaat uit gepassioneerde en schietgrage vrijwilligers. Als er veel klachten binnenkomen via de speciaal opgezette vogelalarmlijn, krijgen ze een soort onofficiële carte blanche van de Singaporese overheid, die zelf geen commentaar wil geven. Dus als mensen veel klachten, dan zeggen ze je iets. En dan you ze: zijn jullie vrij en al? Kunnen jullie hier naartoe om dit en dat te doen? Hoeveel mensen dood je in een week? In een week? It depends, it depends. Sometimes 20, 30, bad days, none. <laughs> Sometimes it's just, a, a, just for them to see us... is enough to, to get them to stay away for a couple of days... before they come back again. Inmiddels zijn we behoorlijk gespitst op de bergen, camouflagejasjes... en het geluid van het laden van geweren. Maar veel van ons hebben de acties van de schietclub niet overleefd... Ze waren begonnen met het uitroeien van de kraaien. Maar al snel stonden ook wij op de targetlijst. Pro's are are faster. They fly faster. Meneer Day, heb ik vaker gezien. Hij is een van de fanatiekste jagers. meter. Anaïs rijdt met Day en de maat naar de rand van Singapore. Richting de Maleisische grens. Dit is een van hun vaste schietplekken. Ze stoppen als het prikkeldraad van de grens in zicht is. We do stand by at the borders uh, over the, the west side at the north because north is north to us is just Malaysia. It's just across the water. It's very close. You can even swim there. <laughs> so we we we do stand by in those areas. Bij de grens proberen ze nieuwe invliegende vogels tegen te houden, uit de vaste overtuiging iets goed te doen voor de gemeenschap. We try our best, something for the community, to give back to the community. Deze mannen maken ons het leven zuur met hun vermeende goedheid, maar het kan nog erger. Op een gegeven moment begon de overheid naast kogels ook zwaardere middelen in te zetten, massavernietigingswapens. Zo zaten we op een vroege ochtend in de hoge angsana bomen aan de Orchards Road, een chique winkelstraat. Een grote brandweerwagen reed de straat in. Precies onder de grootste boom kwam hij tot stilstand. En toen begon het spuiten. De stralen waren zo hard dat we massaal van de takken vielen... Daar lagen we, met z'n allen in plassen water, te happen naar adem. Een artikel bevestigt het. Waterkanonnen ingezet om Javamina's te doden, zo luidt de kop. De zogenaamde dood door watermethode is een effectieve methode, staat er vervolgens. In een andere krant wordt juist geklaagd over het gebruik van het waterkanon... Uitroeiing moet volgens de schrijfster snel, netjes en pijnloos gebeuren. Bovendien wordt het maar vies en modderig zo op straat, met al dat water. En dus worden er nog drastischer middelen ingezet. 1988 is dit, 8 oktober. Uh, ja, eigenlijk in dit stuk... Het is uh, Kuti. Dat is de eerste ooggetuige die dan vertelt dat die 500 mina's zijn vermoord. Uh, s'nachts en dat er uh, een busje is gekomen en die heeft ze vergast. En hij was getuige en hij leeft nog. Hij is nu 90 jaar oud en hij woont in India. Uh, en hij heeft het echt bevestigd, het verhaal. Ooggetuige Kuti verklaart in het artikel... Om um twee uur s'nachts werd ik wakker van hard gekrijs. Vanuit het raam zag het zwart van de vogels... Aan de andere kant van de straat stond een busje geparkeerd. Ik kon het logo niet goed zien. Er staken twee gele plastic buizen uit die richting de boom gingen. Er staken twee gele plastic buizen uit die richting de boom gingen. Er, er kwam, kwam een spuitend, spuitend geluid uit. uit. 500 van ons zijn die nacht vergast. Ons gezang verstomde. So this is my freezer. It's a -20°C freezer. So um this is where I store all my carcasses, all the dead birds that I've been picking up. En staat voor de dampende vrieskist van bioloog David Tan. Hij werkt aan een onderzoek naar dode stadsvogels. Zijn hele vrieskist ligt er vol mee. So the miners are right at the back I think. Give me a moment while I uh, uh move things around. Oh no, hang on. Are these the miners. Ja, ik denk zo. Ja, deze zijn miners. Yep. so we have the miners right here. You can hang on to those. David Dan heeft zijn armen vol plastic zakjes met bevroren mina's die hij één voor één uit de vrieskist haalt. Um, and these are all in various shapes and sizes. Javin miner. Another Javin miner is a baby Javin miner heeft een verhaal. was. Hij laat de verschillende doodsoorzaken zien. De kalemina is bijvoorbeeld het slachtoffer van een lijmval. Dus als het een trap is, dan you je massive tracks waar de feathers have just been ripped zijn because Want traps zijn zo barbarisch. In order for say, a bird to escape, it's going to have to rip its feathers off. Um, now, there are many other things that people do to miners. So we do notice that there are cases of possible poisoning. Vergiftiging, vergassing, verzuiping. David Tan heeft inmiddels alles wel voorbij zien komen. Als bioloog ziet hij de mina vooral als een interessant stedelijk verschijnsel. So the miners... Present een heel interessant probleem. Want in Singapore zijn ze een pest-species. En uh, so in Singapore doen ze heel goed. Zoals je kunt zien van waar je gaat, zijn er zo veel miners everywhere. Ze doen het uitermate goed in Singapore. Juist door hun hoog sociale gedrag, zegt TAM. Sociale animals tend to survive better in hostile environments. Want ze hebben de capaciteit om cooperate with each other and Singapore seems to be rather quite um, well suited for the miners because we we tend to have lots of uh, very tall large trees with interconnected canopies gosh the whole evening you can hear the trees just writhing and shrieking with miners because they form this massive super collage super flock and they're roosting in there for the evening en they are talking to each other. Uh, Wat they're saying we're not entirely certain, but very likely what they're telling each other is: hey, this is my spot of de branche. You find another spot. Zegt deze bioloog nou dat wij hier zitten wij, gaan naar een andere boom. Dat we alleen ons territorium afbakenen Dan heeft hij wel een heel primitief beeld van onze soort. We zijn juist heel wel bespraakt. Er wordt van alles besproken. Welk voedsel waar te krijgen is? Of er nog gele gifbuizen gesignaleerd zijn? We klagen over de hitte en we praten over leuke nieuwe stadsgeluiden... die we kunnen overnemen. Eigenlijk zijn we heel normale wezens. Het zijn wezens met duidelijke belangen, met wensen, met verlangens... en met een cultuur. Dit is dierenfilosoof Erno Eskens. Schrijver van onder andere een beestachtige geschiedenis van de filosofie. Hij heeft zelf twee parkieten die vrolijk door het huis vliegen. Ja, nou durft hij niet om jullie erbij zijn. Hoe ziet hij de problematiek van de mina? Ja, Misschien maakt die stad wel gewoon veel te veel geluid. Dus, uh, en dat die vogels daar, daar overheen proberen te schreeuwen. Dus je kan het probleem ook de andere kant op uitleggen. Is het een probleem van die minas of is het een probleem van die mensen? In het grote vogelboek dat bij Erno in de kast staat... wordt hij gelabeld als migrant. Wanneer moet dat label eigenlijk worden aangepast... Ja, we komen haast in, de, in, in het vreemdelingendebat terecht. Hè? En wanneer is iemand een burger? Ik zou zeggen, op het moment dat je ergens woont, dan ben je een burger. En dus het feit dat je geïmporteerd bent, dat zegt niks. We zijn allemaal geïmporteerd. Dus als we maar lang genoeg in ons eigen verleden teruggaan, dan zijn we allemaal, komen we allemaal ergens vandaan. Dus de vraag is of het heel erg zinvol is om op die manier... Naar die dieren te kijken. Uh, ik, ik ben geneigd dat niet te doen. Op het moment dat ze ergens gezetteld zitten. Dus je, je kan een onderscheid maken tussen. tussen dieren die. Uh, even voorbij komen vliegen, bij wijze van spreken. die hoeven minder rechten te hebben dan dieren die. Uh, permanent in die stad wonen. En die hebben een andere status, wat mij betreft. Maar zolang ze daar permanent wonen, ja. dan zijn ze gewoon bewoner van die stad. En zouden ze, wat mij betreft. ook bepaalde burgerrechten moeten krijgen. Uh, om, omdat ze er nu eenmaal wonen. Ze zijn er in the sense they've been displaced uh, a narrative we see in many parts of the world uh, when it comes to humans and to other animals as well In Singapore zijn er dus te veel mina's zo vindt men. Maar in thuisland, Indonesië blijkt de mina inmiddels op de lijst van bedreigde diersoorten te staan. The cruel irony is that in the native Java Javan miners are increasingly becoming endangered. Dat heeft vooral te maken met de opleving van het lokale geloof, zegt Tam. Because it's Javanese belief that every man must have five things in his house. I can't remember exactly what these five are, but something like uh a wife, a dagger vrouw, for defending himself, dok, a horse, a paard, among other things. En een And one of those things is a bird. Dat is wat een traditionele Javaanse man moet bezitten. En zo is deze traditie dat je weet dat elke man een kooi moet hebben in zijn huis. Dat is wat deze vogelhandel in Indonesië heeft geleid tot het feit dat eigendom van rare vogels een statussymbool wordt. Omdat de mina nu met uitsterven bedreigd wordt op Java, zijn er plannen vanuit de Singaporese overheid om hem terug te plaatsen. We hebben veel van hen in Singapore. En in de native range, they are declining. So the question some people are asking is whether we can sort of deport. In a sense, to use a rather uh, a charged term in today's political climate. But whether or not we can deport some of the miners we have in Singapore back to Java. But, the, but it's not that simple. Via de wandelgangen hoorden we inderdaad over plannen om ons te deporteren. Terug naar Java. Maar hoe moet dat dan? We kennen onze familie in Java niet meer. We spreken hun taal niet en zijn aangepast aan de stad. En niet meer aan het regenwoud. Waarschijnlijk zou ik direct door een python worden gegrepen. Of in een kooi worden gestopt door een traditionele man... die denkt enige eer aan mij te behalen. Dan zijn we nog verder van huis. We zijn ons nu aan het beraden. En misschien, misschien maken we wel een aanvalsplan... Is het mogelijk dat de dieren zich op moment in opstand komen tegen de mensen? Ja, uh, <laughs> ik denk dat ze dat al lang al doen, eigenlijk. Uh, ik denk dat dieren heel actief verzet aan het voeren zijn... alleen dat wij zo machtig zijn dat we er gewoon overheen walsen. Maar je kan natuurlijk aan het gedrag van dieren... kun je heel goed zien of ze iets prettig vinden of niet prettig vinden. Het probleem is alleen dat wij zo machtig zijn... dat wij dat niet als een opstand willen zien... We, zijn, we zien het niet als, als de stem van het dier dat gehoord moet worden. En eigenlijk zou je, euh, zou je dat wel moeten doen, denk ik. Hè? Je zou die, dat, het gedrag van die dieren serieus moeten nemen... en ook moeten interpreteren als een politieke daad. Misschien heeft hij geen bewustzijn van dat er een politiek systeem is... met 150 zetels en weet ik veel wat. Maar het is, hij laat wel duidelijk zien wat hij wil... En wat wij nu doen om daar aan voorbij te gaan, dat is een, ja, in, in mijn optiek een soort uh, ouderwetse feodale toestand. Dat je er gewoon langs loopt en denkt: ach ja, hè, zoals men in India langs de paria's loopt. En denkt: ach, dat zijn maar paria's. Dat vinden we vreselijk. En dat doen we met dieren, doen we dat nog de hele dag. Dat zijn onze paria's. Van gouden vogel tot paria. Dat is mijn verhaal. Maar we hebben al zoveel overleefd. Ik blijf optimistisch. U ook? Dit was De Migrant. Met Hans Dagelet als Mina. Muziek van Darius Timmer. En met dank aan de fluitkunst van Emma Eshuis. Dit spoor terug is onderdeel van een groot project... van Anaïs Lopez en Prospector. Voor het verhaal met beeld, ga dan naar www.migrant.nu. Dit was OVT vandaag, een hele prettige zondag. Tot volgende week, dag. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over... aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.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 Op 25 mei gaat de nieuwe privacywet in. Dit betekent bijvoorbeeld dat organisaties een overzicht moeten hebben van de gegevens die ze verwerken. Is jouw organisatie daarop voorbereid? Kijk op hulpbijprivacy.nl. Als je veel moet in- en uitladen kun je natuurlijk je bedrijfsauto laten ombouwen tot een lowrider. Of je kiest voor Citroën Jumper met een in hoogte verstelbare laaddrempel. Moment Supreme Pro bij Citroën.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 Kijk op credion.nl voor de adviseur in de regio.